8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. Eindhoven wil een vliegtaks voor het vliegveld invoeren. En 1 op de 5 Nederlanders slaapt slecht. Een overzicht van het nieuws: hier is Elisabeth Stijt.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 De Groningse rederij Sea Trade en twee bestuurders ervan... zijn beboet voor het illegaal laten slopen van schepen in het buitenland. De boetes variëren van 50.000 tot 750.000 euro. En daarnaast mogen de bestuurders een jaar lang niet werken bij een rederij. De rederij uit Groningen liet vier schepen vanuit de EU... naar Turkije, Bangladesh en India varen om ze daar te laten slopen. En dat is verboden. Het bedrijf zelf zegt dat de schepen niet op weg waren naar de sloop... maar lading vervoerden. In Amsterdam zijn twee gewonden gevallen bij schietpartijen. Het eerste schietincident was rond tien uur gisteravond in de wijk Nieuw-West. Daarbij zou een man van 19 gewond zijn geraakt. De tweede schietpartij was rond vijf uur ochtends in Amsterdam-Noord. Eén man werd daar beschoten op straat. Hij raakte gewond, maar was wel aanspreekbaar. Het is niet duidelijk of de schietincidenten iets met elkaar te maken hebben. In Miami zoeken reddingswerkers met speurhonden of er nog slachtoffers onder het puin liggen van een voetgangersbrug die gisteren instortte. Vier mensen kwamen daarbij om het leven. De brug was splinternieuw en viel bovenop een drukke snelweg. Waardoor de brug naar beneden kwam wordt nog onderzocht. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een eiergroothandel in Barneveld. Woensdag werd bekend dat daar gefraudeerd is met kwarteleieren. De eieren werden aan Nederlandse supermarkten verkocht als scharrelkwarteleieren, terwijl ze van Franse legbatterijen kwamen. Waarschijnlijk krijgt het bedrijf een boete. En Bibian Mentel heeft op de Paralympische Spelen opnieuw goud gepakt. Eerder won de snowboards eruit Loosdrecht al op de cross... maar nu was ze ook de snelste op de banked slalom. Lisa Bunschoten uit de Meern pakte het brons... en zilver was er voor de Amerikaanse Brittany Curry. Het weer tot slot bewolkt met af en toe regen. In het noorden gaat de regen over in sneeuw. Vanmiddag ook in het midden van het land. In het noorden wordt het 2 graden. En in het zuiden nog 10. Morgen in het zuiden soms ligt de sneeuw. En de maxima liggen morgen rond het vriespunt. ANBB Verkeersinformatie. Dennis mooi. De A67, het probleem bij Eindhoven. De weg Antwerpen-Eindhoven is in beide richtingen dicht. Tussen Eersel en het knooppunt De Hocht. In beide richtingen kan je omrijden via Breda en Tilburg. Op de A1 richting Amsterdam heb je een kwartier.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 het NOS Radio 1-journaal. Vijf minuten over acht is het. Eindhoven wil dat er vanaf 2019 een toeslag komt... op tickets voor vliegreizen vanaf Eindhoven Airport. De gemeente heeft een motie van GroenLinks en de PvdA aangenomen... om per vliegreis 1 euro aan vliegtaks te heffen. Dat geld dat komt dan in een potje... waarmee de leefbaarheid in de omgeving van de luchthaven kan worden verbeterd. Rick Thijs, goedemorgen. Goedemorgen. De fractievoorzitter van GroenLinks, initiatiefnemer ook van die vliegtaks in Eindhoven, nou, daar zullen de reizigers niet blij mee zijn. Nou, dat vraag ik me echt af. Um, het is niet zo dat wij hele grote bedragen vragen. Ik bedoel, uh, een retourtje of een enkeltje Londen gaat van 20 wellicht naar 21 euro. En uh, ik denk dat iedereen die uh, gebruik wil maken van het vliegveld en van het vliegtuig... inmiddels ook weet dat daar heel veel nadelige effecten voor zijn. Met name voor de omwonenden. Nee, goed, maar die mensen betalen toch sowieso belasting... waar, waar uh, dingen van worden gedaan, ook in gemeenten. Ja, dat is interessant, want we vliegen wordt je helemaal geen belasting geven, Kerosine, geen belasting, geen BTW. Uh, terwijl het inderdaad bij de auto en bij het aanschaffen van een fiets allemaal wel is. Uh, dus ik denk dat het goed is dat we als Eindhoven nou die eerste stap zetten... om die ene euro te vragen die gebruikt wordt... om de uh, leefbaarheid in de omgeving voor wonen te verbeteren. Kunt u dat eigenlijk zomaar doen als gemeente Eindhoven? Uh, nou, wij zijn 24,5% aandeelhouder. Uh, dus het is nog niet geregeld, om het zomaar te zeggen... Um, maar als het om dit onderwerp gaat, dan denk ik liever in de mogelijkheden... dan in de onmogelijkheden. U moet ook met Schiphol en de provincie Noord-Brabant nog om tafel? Juist, juist. Nou ja, dat moet vooral de wethouder doen, want die zit daar als aandeelhouder. En uh, die mag wel eens een uh, vuist op tafel gaan slaan... om dit toch van voor elkaar te krijgen. Ja. U weet ook dat landelijk dat geprobeerd is. Ik geloof dat dat een halfjaartje heeft uh, gelopen, he, die vliegtaks. Ja. Uh, toen is het alweer afgeschaft na een storm van protest. Met name ook vanuit de luchtvaartbranche. Ja, als er één lobby in Europa en in Nederland sterk is... dan is het die van de luchtvaart. Dat is ook de reden dat ze buiten het klimaatakkoord zijn gehouden. Dat is dus ook de reden dat er geen btw-geheft wordt op, de, op het vliegen. Um, en uh, nou kijk, als de publieke druk inmiddels toe begint te nemen... zoals we ook in Lelystad gezien hebben... dan uh, vind ik dat het onderhand ook een keer tijd wordt... dat de politieke druk toeneemt. Ja. Um, Schiphol is uh, in handen van uh, de overheid... Uh, dus uh, het, het, uh, het fabeltje dat het enkele commerciële instelling is, uh, is bij die ook helemaal weg. Uh, dus ik denk dat we daar echt gewoon uh, de komende jaren extra stappen moeten zetten in het luchtvaartassier. Hoe werkt dat dan in de praktijk? Want als ik ergens een reis ga boeken, dan, uh, nou ja, dan, dan betaal je dat aan je reisbureau. En dan moeten zij dan een euro extra rekenen en die dragen ze aan u af. Nou ja, niet aan mij, maar aan het Ja, maar, Ik bedoel aan, aan, de, ja, aan de Eindhoven. Ja. Um, nou ja, weet je, we kunnen kijken. Uh, de, ik heb het, uh, stond vandaag ook een artikel in de Volkskrant. En het uh, lokale eindhoven Zagbad is ook rond gaan bellen. Um, en tax is altijd moeilijk, hè. Mag je nou met BTW en uh, mag je daar nou iets mee? Um, maar dan, uh, dan gaan we het gewoon anders noemen. En dan wordt het het uh, vlieg klaarmaken van een passagiersstoel. Waar Eindhoven Airport gewoon een euro voor wil hebben. Nou, maar per, ik bedoel, betaal ik die als ik dan door het poortje ga of zo? Bij u in Eindhoven? Of, of zit ja, dat volgens mij zou die gewoon op het ticket mogen staan. En uh, het lijkt me heel goed dat het daarom ook zichtbaar wordt... waar die 1 euro voor gevraagd wordt. Ja. En, en uiteindelijk moet het dus in een potje komen... waarmee de leefbaarheid rond de luchthaven wordt verbeterd. Ja. Kijk, we hebben nu daar 800.000 euro. 880.000 euro zit in die pot. Uh, en er wordt niet nagedacht over hoe we die verder kunnen vullen. En als reden wordt dan gegeven... Weet je, we gaan eerst eens wat innovatieve projecten doen. Olifantengras en ribbels in het landschap. Nou ja, grote vraagtekens bij... En, uh, maar het isoleren van woningen mag bijvoorbeeld niet van die pot. Uh, omdat er te weinig geld voor in zit. Nou hebben wij gedacht, dan gaan we een manier vinden om extra geld in de pot te stoppen. Zodat onwonenden hun huis kunnen isoleren. Ja, nu nog even afwachten of u die mensen niet uh, blij maakt met een dode mus. Want nogmaals, er moeten nogal wat mensen ook een stempel onder zetten. Ja, maar iedereen ziet toch dat op dit moment die ene euro uh, niet het probleem moet zijn. We hebben, maar, hebben allemaal de luxe en de, uh, en de lusten van het vliegveld. Um, dus ik vind echt dat we op moeten komen nu voor de omwonenden... voor die ene euro op een ticket. Rick Thijs, fractievoorzitter van GroenLinks... initiatiefnemer ook dus van deze vliegtaks in Eindhoven. Dank voor uw reactie. De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken die is in Zweden. Er wordt gespeculeerd dat hij daar is om te praten over die aanstaande ontmoeting... tussen de presidenten Trump namens Amerika en Kim Jong-un namens Noord-Korea Zweden... zou daar mogelijke rol in kunnen spelen. Contact met correspondent Marike de Vries. Marike, waarom is die minister daar, weet je dat? Nou, volgens Pyongyang officieel om de betrekkingen tussen beide landen aan te halen... en te praten over zaken waar beide landen in geïnteresseerd zijn. En volgens Zweden ligt de focus op de verantwoordelijkheid van Zweden... op het gebied van de bescherming van de VS, Canada en Australië. Maar dat het ook over de veiligheidssituatie op het Koreaanse schiereiland zal gaan. Maar goed, wat de officiële versie ook is... Zweden heeft als een van de weinige westerse landen een ambassade in Pyongyang. Zweden heeft ook vaker onderhandeld namens de Verenigde Staten op het gebied van gevangenen bijvoorbeeld. En ja dit bezoek van die minister van Buitenlandse Zaken... komt uh, compleet onverwacht. En precies een week nadat Trump die uitnodiging van Kim Jong-un... heeft aangenomen voor dat gesprek. Dus ja, tel maar bij elkaar op waar het ook over zal gaan. En, en is het gerucht dan ook dat, het, uh, dat dat gesprek mogelijk dan in Zweden gaat plaatsvinden? Ja, daar wordt over gesproken. Uh, tenminste gespeculeerd. Hè. Ik bedoel, we weten niet of de beide partijen, Zweden en Noord-Korea, het daadwerkelijk daarover hebben. Maar ja, Zweden zou eventueel geschikt kunnen zijn voor die topontmoeting tussen Trump en King. Want één, ze hebben dus een ambassade in Pyongyang en onderhouden namens de Verenigde Staten al uh, diplomatieke betrekkingen met, met Noord-Korea. Het is daarnaast ook een neutraal land natuurlijk. Ze hebben geen militaire betrekkingen met, met andere Landen zijn bijvoorbeeld ook geen lid van de NAVO, dat door Noord-Korea echt als een Amerikaans geleide uh, instelling wordt gezien. Um, en geografisch ligt het natuurlijk tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Dus dan uh, zou een ontmoeting op Zweedse toneel ook gelijkwaardig zijn voor Pyongyang. En dat is iets wat heel belangrijk is natuurlijk voor Kim Jong-un. Worden er eigenlijk ook nog andere locaties genoemd voor dat gesprek? Ja, ja, zeker. Het is echt niet zo dat Zweden nou de meest voor de hand liggende is. Dit zijn wel hè, mogelijkheden en redenen waarom het zou kunnen. Maar uh, Zwitserland wordt ook genoemd, ook als neutraal land. Het is bovendien het land waar Kim Jong-un ooit op school heeft gezeten. Waar hij zijn opleiding heeft genoten. Um, dus warme herinneringen aan koestert. Mongolië wordt genoemd. Um, ook een land met goede betrekkingen met Noord-Korea. China wordt ook nog genoemd, omdat daar uh, ook de zes partijen gesprekken hebben plaatsgevonden. Internet. Nationale wateren worden genoemd. Maar wat het meest voor de hand liggende is... en waar ik eigenlijk wel mijn geld op zet... is die gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea... waar natuurlijk ook de Amerikanen hun militairen hebben... wat dus echt een soort ja, gelijkwaardig grondgebied kan worden genoemd. Nou, nou, we hebben dat nieuws vorige week natuurlijk uitgebreid besproken. Hè? Trump die die uitnodiging aannam van Kim Jong-un. Sindsdien hebben we eigenlijk niks meer gehoord vanuit Noord-Korea. Nee, nee. en in en, de en Verenigde Staten begint men ook een beetje ongedurig te worden... dat er helemaal niet wordt gereageerd, ook niet in de staatsmedia... Uh, hij houdt echt zijn kaarten voor de borst. Een, ja, een, een, een ex-gezant van Amerika die tot voor kort over Noord-Korea ging... die heeft Noord-Korea dan ook opgeroepen te reageren. Hij zegt uh, dat hij met Noord-Koreanen heeft gesproken... dat hij heeft gezegd dat dit een ongelofelijke kans is... die Noord-Korea met beide handen zou moeten aangrepen. En ook uh, dat Noord-Korea een gebaar van goede wil zou moeten tonen... door drie Amerikaanse gevangenen. Uh, vrij te laten in aanloop naar de top. Maar goed, uh, de, deze uh, gezant is ook vorige maand opeens met pensioen gegaan. Dus het is maar de vraag uh, hoe ver zijn invloed nog rijkt. Maar hm. men wil wel wat horen binnenkort van Noord-Korea. Misschien komt dat geluid uit Zweden. Ja, dat zou maar zo kunnen. De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken is daar. Dus mogelijk dat hij met mededeling komt. En mogelijk dus dat Zweden wel de locatie is... waar dat gesprek gaat plaatsvinden. Correspondent Marike de Vries was dat. Nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Huisartsen slaan in de Telegraaf alarm. Ze ervaren namelijk zo'n grote werkdruk... dat de kwaliteit van hun zorg eronder leidt, zeggen ze. Ze gaan zich haasten en daardoor mogelijk fouten maken... meldt de Landelijke Huisartsenvereniging. De huisartsen willen meer tijd voor patiënten, want dat zou veel opleveren. Een proef in Noord-Limburg, waar meer huisartsen werden ingezet... die door de zorgverzekeraars werden betaald en ze ook meer tijd kregen. Die proef liet zien dat het aantal verwijzingen afnam... en de patiënten- en huisartsen-tevredenheid toenam. Toenom. Korpschef Akerboom van de Nationale Politie... wil de komende jaren tientallen extra agenten naar het buitenland sturen... zegt hij tegen de NRC. Volgens de Korpschef is dat nodig om grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden... zoals misdaad, terrorisme of cybercriminaliteit. Nu zijn er 175 Nederlandse agenten, in, in totaal 34 landen. En Akerboom wil dat dus graag uitbreiden... omdat het volgens hem meer inlichtingen oplevert... over criminele netwerken waar Nederland mee te maken krijgt. VVD-corrivé Frits Bolkestein vindt het een goed idee als premier Rutte medio volgend jaar Den Haag verlaat en EU-president Tusk opvolgt. In de Volkskrant zegt hij dat Rutte als bindend figuur de capaciteiten heeft voor die functie en dat het ook in het belang van Nederland is. Volgend jaar kiest de Europese Raad een opvolger voor Tusk. Bolkestein roept Nederlandse ambassadeurs nu op om zo snel mogelijk te gaan lobbyen. En ook Rutte zelf kan al zijn collega-premiers in de EU gaan bewerken, zegt hij oud President Mugabe van Zimbabwe heeft voor het eerst sinds zijn gedwongen vertrek in november vorig jaar van zich laten horen. Hij deed dat in een gesprek met de Zuid-Afrikaanse omroep SABC. En Mugabe is boos. Hij spreekt van een schandalige koep die ongedaan moet worden gemaakt. We must undo this disgrace which we have imposed on ourselves. We don't deserve it. We don't deserve it. Ja, Mugabe noemt het presidentschap van zijn opvolger, Mnangagwa illegaal en ongrondwettelijk. En het gevaar bestaat dat de Rohingya in vluchtelingenkampen in Bangladesh... geradicaliseerd worden door islamitische extremisten. Dat heeft de Britse eh, minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson gezegd... tegen Newsbeat. Je kunt je voorstellen dat ze zeggen, jullie is zoveel onrecht aangedaan. Hier zijn wij, luister maar naar ons, zei Johnson. Ook prijst hij de regering van Bangladesh. Het land heeft inmiddels meer dan 700.000 Rohingya opgevangen die op de vlucht zijn geslagen uit Myanmar. Dennis Mooi klinkt vanochtend als een LP waar een kras in zit. Want hij. Uh... Ja, ik ben één ding te vertellen steeds. Eindhoven. Eindhoven inderdaad. Want er is vanochtend vroeg al een vrachtwagen door de Middenberg gegaan, een tankwagen. Um, verkeer vanuit Antwerpen naar Eindhoven kan nog steeds het beste omrijden via Breda en Tilburg... want de weg is dicht tussen Eersel en het knooppunt De Hoogt. De andere kant op, richting Antwerpen... kan je er inmiddels langs via de vluchtstrook. Maar dat gaat natuurlijk mondjesmaat. Als je zonder vertraging naar Antwerpen wil... kan je ook nog steeds het beste omrijden via Breda. Op de A7 in het noorden van het land, bij Groningen... in de richting van Duitsland, staat tussen Leek en de Euroborg... vijf kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. De vertraging is daar een half uur. 17 minuten over acht is het. We gaan uh, praten over schaatsen. Short track in Montreal, Canada, begint vandaag het WK Short Track. Het is de eerste keer dat de Nederlandse ploeg... na de winterspelen weer aan de bak moet. En u weet het, het ging in Pyeongchang met ups en downs. Natuurlijk was er de historische gouden plek voor Suzanne Schulting... Maar daar stond tegenover dat Shinky Knecht niet verder kwam dan één keer zilver. Knecht aarst daarom op revanche en schulding. Ja, die is grieperig en we moeten maar hopen... dat ze überhaupt in actie kan komen daar in Montreal. U hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen. Olympische allure is er nog volop in Montreal. De Arena Maurice Richard ligt op het Olympisch Park van 1976. Toen was het het decor van boksen en worstelen. Nu ligt er een ijsvloer... En oogt het stadion net als alles hier een beetje retro, prettig gedateerd. Alsof je rondloopt in een filmdecor uit de jaren 70. Houten stoeltjes, betonnen geverfde muren, kale kleedkamers. Een Olympische tempel van wel eer waar de Olympische helden van nu ontvangen worden. Ze vallen allemaal! Ze zijn het geld, die gaan het doen! Ze gaat het gaan gaan! Ze heeft hem! Maar het is maar zeer de vraag of Suzanne Schulting wel in actie kan komen. Ze heeft last van griep, legt Bonskort Jeroen Otter uit. Uh, Tweeënhalve ja, dag geleden werd ze, werd ze s morgens vroeg wakker rond een uur of vijf. En uh, moest overgeven. Er zat koorts bij. Uh, en die koorts wilde in de eerste instantie niet zakken. Een dag later, gisteren, zakte die een klein beetje in de ochtend. Maar kwam toch weer omhoog in de, in de namiddag. En uh, vandaag is het nog steeds eigenlijk niet helemaal, uh, helemaal wauw. En... Want dan is de vraag, wat moet je daarmee met zo'n toernooi? Is dat een dilemma wel of niet laten starten? Zeker een dilemma. Ten eerste wil je natuurlijk een wereldkampioenschap rijden. Zeker als Olympisch kampioenen om mee te doen voor de knikkers. En wordt dat door je fysieke gestel uh, ontnomen, die kans? Ja, dan, dan, je gaat hier niet voor een twintigste plek rijden. Hoeveel hoop heb je dan nog dat ze in een dagtijd herstelt? Ja, nou, daar, zit ik, daar denk ik eerlijk gezegd niet zo over. Na. Ik, de enige waar ik naar kijk is morgenochtend weer... om te kijken wat de temperatuur is en hoe ze zich voelt. Ze zou eventueel nog wat kunnen inrijden. En dan, uh, dan maken we op dat moment de beslissing of ze start of niet. In deze Olympische omgeving zijn er ook sporters... die hun nare smaak van Pyeongchang proberen weg te spoelen. Je moord langs. Samuel Girard, anders wordt de finale niet gehaald. en wordt het een deceptie. Het wordt een beuk en een gebaar en een finish als tweede. penaltyknecht Nederland eruit. Geen relay finale in Pyeongchang. En oké, okay, Shinky Knecht pakte meteen op dag 1 zilver. Knecht is de nummer 2 op de 1500 meter. Maar daar bleef het dan ook bij. Dus is hij hier tot op het bot getergd. Ja, dat weet ik niet. Uh, soms heb je dat natuurlijk wel. Als je een aantal wedstrijd niet goed gaat... dan wil je de volgende wedstrijd natuurlijk weer er goed staan. Maar... Uh... Je ja, moet ook niet vergeten dat we op het spelen in principe best wel, wel gewoon goed reden. Maar ja, als het dan, eh, dan niet mee zit, dan zit het niet mee natuurlijk. Ah, en, eh, ik was op het spelen gewoon wel fit. Maar dat kwam er niet uit wat uit moest komen. Maar desalniettemin, ik heb er hier wel ontzettend veel zin in. en eh, ja, Ik eh, zal er 100% voor gaan. Want hoe ben je teruggekomen uit Pyeongchang? Het lijkt me een beetje dubbel. Hè? Je komt toch met een medaille terug en toch had je op meer gehoopt? Ja, ja precies. En het is ook wel lastig als je... Eh, als je je eerste medaille natuurlijk al op de eerste dag pakt, en dan, nu, dan duurde het spelen nog lang. Hoor. En dan, uh, dan ben je het uiteindelijk bijna weer vergeten. En dat, uh, ja, dat maakt het soms wel lastig. Je had hem eigenlijk gevoelsmatig beter op de laatste dag kunnen pakken. Ja, zeker. Dat is zeker beter geweest. Ja, voor het gevoel wel. Aan de iets wat vergaande glorie van Montreal bewaart Shinky Knecht net als Daan Breusma goede herinneringen. Want hoe ging dat vier jaar geleden, na de val in de relay finale van Sochi? De Nederlandse shorttrack-mannen zijn in Montreal wereldkampioen geworden op de relay, de ploegenachtervolging. Vier jaar geleden natuurlijk, ook na de spelen, toen hadden we wat goed te maken. Eigenlijk net als nu. En uh, ja, toen uh, pakt het heel goed uit. Ja. Wat is dit nou weer voor wissel? Oh, het gaat weer helemaal mis in één keer. Nu zakt Nederland zelf naar drie. Maar Knecht gaat burmen. Knecht gaat er langs. Eerste de individuele WK-middag hier gepakt. En uh, natuurlijk uh, WK goud met de relay. Dus uh, zeker goede herinneringen aan deze baan. Knecht. In de laatste ronde. Hij ligt op drie. En hij hapt naar adem. En het wordt helemaal niks. Wat wordt het nou eigenlijk? Ziggy krijgt, pakt de wereldtitel. Het zijn wel een beetje de ontknopingen die ons het beste liggen natuurlijk. En we uh, gaan natuurlijk hier ook weer hopen op uh, mooie spannende relays uh, met z'n vieren. En, uh, ja, ik heb er gewoon ontzettend veel zin in. Goud voor de vier van Otter. En dat maakt, zou je zeggen, Montreal vier jaar na de wereldtitel... tot de perfecte plek om te rijden voor revanche. Ja, of het echt een revanche gevoel is, weet ik niet. Maar uh, we hebben er denk ik gewoon alle vier uh, gewoon ontzettend veel zin in. En uh, ja, we gaan er alles aan doen om gewoon zo hoog mogelijk te eindigen. In Montreal. In Montreal, inderdaad. Daar is het. Het WK Short Track begint daar vandaag. Bijdrage van Edwin Cornelissen. Een op de vijf Nederlanders van twaalf jaar of ouder... geeft aan dat ze een slechte nachtrust hebben... Mensen bij wie die tot grote problemen leidt... die kunnen terecht in het slaapcentrum van het HMC. En daar is vanochtend Matthijs Holdrop. Zijn ze al wakker daar, Matthijs eigenlijk? Ja, zeker. Aan een ronde tafel met broodjes, melk, koffie, thee. Daar wordt uh, de nacht besproken die was. Dus uh, ja, je zou kunnen zeggen tafel met lotgenoten. Ivo, heb jij lekker geslapen? Niet best. Nee? Nee, nee het is toch anders dan, uh, dan thuis natuurlijk. Ja, Wat dus... is het verschil? Ja, hier zit je helemaal onder de draden. En een uh, kastje op je buik. Dus uh, altijd vermoeid. Dat is eigenlijk uh, de hoofdoorzaak. Althans uh, het probleem. Ja. Heb je al lang slaapproblemen? Um, sinds een jaar of zes, denk ik. En nu hier, om te kijken ja, wat nou uh, de mogelijke diagnose is... En ik kan me voorstellen dat slapen dan ook gewoon vervelend wordt... als er weer die nacht eraan komt en het, uh, en het lukt niet. Nee, dat op zich niet. Nee? nee. Hoe is dat dan? Ja, ik, ik slaap altijd aan één stuk door. Dus uh, voor mijn gevoel slaap ik goed. Alleen ik word hondsmoe wakker. Oh. En dat je zo moe bent overdag, wat heeft dat voor gevolg? Ja, slechtere concentratie. Dingetjes vergeten. En het, en het ergste is, uh, ja, je wordt wakker met het gevoel... alsof je een karabier op hebt. Dus echt een kate. Ja, en dan moet de dag nog voor mij beginnen. Ja, wat is uw naam? Uh, mijn naam is Dennis. Dennis, hoe heeft u geslapen? Nou, naar mijn gevoel heb ik uh, wel goed geslapen. Maar u zegt, mensen durven misschien niet vooruit te komen. Was dat bij u ook zo? Ja, in het begin wel. Want ik dacht van, ja, al, al die onderzoeken, al die draadjes en zo, weet je wel. Maar ja, maar op een gegeven moment zag ik van, nee, dit werkt niet. Ik moet, ik moet gewoon naar de dochter gaan. Dus ja, want je wordt ochtends wakker en je moet gaan werken. Ja, en dan ben je altijd maar moe, moe, moe. En ik had, ik had een, even kijken, 120 keer per nacht stopte mijn adem. Zo, 120 keer per nacht. Ja. Keer per nacht. 120, nou, dat is een per nacht. aantal keer. Per nacht, ja, en het is nu teruggedrongen naar 25, 24 keer per nacht. Dus dat is een heel verschil. Dus nu word ik wakker, als ik met het apparaatje slaap, word ik gewoon lekker fit wakker. En dan heb je gewoon, ja, ben je gewoon fit. En dan kan je weer gaan lopen en dan de halen en zo. Maar als ik niet meer met het apparaat slaap, dan, uh, dan wil ik niet meer naar buiten. En dat is een apparaat om te zorgen dat u blijft ademen tijdens de slaap? Juist, ja. ja. Die maakt de binnenkant helemaal schoon van je longen. En die zorgt dat je, dat je goed door kan ademen. En dat je dus uitgerust wakker, wakker wordt. Maar ja, maar het, uh, maar het is een heel, heel, goed, uh, heel goed onderzoek, vind ik. Echt. En daar moeten ze mee doorgaan. En de, en de mensen moeten zich gewoon melden, want je hebt, je hebt echt heel veel... Ik heb zelfs een zoon van 33 jaar, en die hebben het ook. Die is altijd moe, net als uh, Ivo. Altijd moe, en die werkt ook in een boom. Maar hij werd zich niet opgeven, hij wil niet naar de dochter gaan. Hij heeft er geen tijd voor, zegt die... hij. Ja. Ja, maar ja, dan komt hij vanzelf erachter, denk ik. Ja, op een gegeven moment zegt het lichaam gewoon... Ja, laat maar toch? Ja, maar precies, op een gegeven moment dan kan je echt niks meer. Ja. Dan kan je echt niet meer van je, van, je, van je bed of van je bank afkomen, echt waar. Als ik, als ik van hier naar beneden loop, dan ben ik al moe. Dan moet ik echt een stoel om te gaan zitten. Want ik kan niet verder lopen. Ja. U bent echt opgelucht, hè? Ja, ik ben opgelucht, jazeker, ja, zeker. Ja. Ja. Ik ben echt blij met het onderzoek. En ik ben ook blij dat ik dus nog steeds hier mag komen. En het traject nog doorgaat. Ja, dat was de bijdrage over het slapen. U hoorde Martijs Holtrop vanuit Den Haag, het HMC, waar hij was. Remember me,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 Het is half negen, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De gemeente Eindhoven wil een lokale vliegbelasting invoeren. Reizigers die via Eindhoven Airport vliegen... zouden straks 1 euro extra per ticket moeten betalen. Dat geld zou dan worden gebruikt om de leefbaarheid... van de omgeving van het vliegveld te verbeteren. De politie heeft in Amsterdam en Werkendam een groep drugshandelaren opgepakt die gebruik maakten van het dark web, het verborgen deel van het internet. De verdachte runde online een postorderbedrijf voor onder meer LSD, ecstasy en cocaïne. De drugs gingen heel de wereld over. De burgemeester van Madrid heeft een onderzoek aangekondigd... naar de dood van een straatverkoper gisteravond. De Senegalees stierf toen hij achterna werd gezeten door de politie. Volgens de politie kreeg hij een hartaanval. Na het incident braken rellen uit... waarbij mensen protesteerden tegen politiegeweld. En in Irak is een Amerikaanse legerhelikopter neergestort. Waarschijnlijk was het een ongeluk. Vijandig vuur zou geen rol hebben gespeeld bij de crash. Er zaten zeven mensen in de helikopter... en de kans is groot dat er doden zijn gevallen. Dan de weersverwachting bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En uh, ja, we eerst, we eerst laten we eerst, uh, voordat we het over de kou en zo... en uh, de winterse toestand in het weekend hebben... eerst maar eens even over vandaag, want dit wordt een soort overgangsdag. Ja, met flinke verschillen, want in het noorden van het land... hebben we nu temperaturen van 2 tot 4 graden. Maar er komt eigenlijk niets meer bij, er gaat alleen maar wat af. In het zuiden is het nu 7 graden, daar zien we de temperaturen... nog wel wat oplopen kan het zelfs 10 graden worden. Dus we hebben grote verschillen vandaag. We hebben vooral in de noordelijke helft van het land... op dit moment wat motregen en verder op de meeste plaatsen toch vrij veel bewolking. Ook wat wind betreft grote verschillen. In het zuiden is het nog rustig, maar in het noorden staat al... een straffe oostenwind. En die straffe oostenwind gaat ervoor zorgen dat de temperatuur... de komende uren... En ook de komende dagen dus duidelijk veel lager gaat uitpakken. Nou, en wat kunnen we dan allemaal verwachten zaterdag en zondag? Nou, komende nacht gaat het kwik dalen naar min 2 tot min 5, de laagste waarde in het noordoosten. De neerslag in Noord-Nederland gaat langzaam over in wat natte sneeuw, uiteindelijk ook in gewone sneeuw, en trekt dan geleidelijk naar het zuiden. Het zijn niet echt bijzonder grote hoeveelheden die er gaan vallen, maar vanavond en vannacht kan het hier en daar wel even wit worden. En ook morgenochtend kan er in het zuiden nog wat lichte sneeuw vallen. In het noorden is het dan overwegend droog, met later ook wat zon. Een aanhoudend zeer stevige oost-noordoosten wind, kracht 5 tot 7. Ja, en als de temperatuur dan rond het vriespunt ligt als maximum morgen... dan zijn die gevoelstemperaturen natuurlijk veel en veel lager. En blijft dit het weekend alleen... of hebben we daar volgende week ook nog weer mee te maken? Nee, die wind is voor zondag ook nog steeds een spelbreker. Wel met veel zon en temperaturen iets boven nul. Maandag duidelijk veel minder wind. En dan zien we het kwik ook verder oplopen. Met ook maandag nog veel ruimte voor de zon. Maar in de nacht blijft het kwik wel onder nul. Dat kan ook dinsdag nog gebeuren. Voorzichtig in de volgende week zien we de temperatuur wel weer verder oplopen. Marco Verhoef, dankjewel. Dennis Mooi nu met Fieler Nieuws. Ja, bij Eindhoven is nog steeds de A67 Antwerpen-Eindhoven dicht bij Eersel... door een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer van Antwerpen naar Eindhoven rijdt om via Brede en Tilburg. De andere kant op is inmiddels uh, weer een kleine doorgang. Je mag er langs via de vluchtstrook. Maar ook dan is nog steeds het beste idee om om te rijden via Breda. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn staat tussen Markelo en Deventer-Oost... 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De vertraging is een minuutje of 10. Ook nog 10 minuten vertraging bij Groningen. Op de A7 in de richting van Duitsland staat tussen Leek en Groningen-West... 3 kilometer door een ongeluk. De weg is dan uh, weer vrij. Maar op de A28 van Assen... Naar Groningen is het inmiddels ook vastgelopen, daardoor voor het knop het Julianaplein staat 3 kilometer. Jouw avond begint om 7 uur met een aflevering van Narcos En daarna om kwart over 8 een nieuwe aflevering van Narcos. Na Narcos is er dan Narcos en we sluiten de avond af met een gloednieuwe aflevering van Narcos. Dat is Jouw Avond op Netflix.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 Neo Rauch in de fundatie Zwolle. Met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl Veel gemeenten gaan uit van een te hoge WOZ-waarde. Maak dus gratis bezwaar en bespaar. Ga naar bezwaarmaker.nl bezwaarmaker Bezoek na Neo Rauch in de fundatie ook kasteel het Nijenhuis. Met beeldentuin, collectie en Jan Kramer. museumdefundatie.nl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 Zes en halve minuut over half negen is het. U luistert naar NOS Radio 1 Journaal straks op deze zender. Spraakmakers, vandaag met Karel Johannes de Zwart. Carl, goedemorgen. Goedemorgen. En Stand.nl, wat is de stelling? De stelling is, camera's in de sauna zijn noodzakelijk voor de veiligheid. Want uh, vandaag staat er uh, een bericht in het AD over een sauna in Den Bosch... waar 69 camera's werden ontdekt. Nou, de sauna-wereld is natuurlijk al ruim een week in rep en roer... sinds er naakbeelden van uh, de oranje handbalsers op een porno site belanden. Die kwamen dan weer van camera's van een sauna in Neder-Asselt. Uh, wat nader onderzoek op internet leverde toen nog veel meer beelden op van sauna-bezoekers. Beelden uit Gent, Pijzen... Privacyvoorvechters voorvechters vinden camera's niet noodzakelijk. Immoreel, onethisch en schandalig. Maar ja, de autoriteit persoonsgegevens start toch maar een onderzoek... naar tientallen sauna's. En sauna-medewerkers zeggen dat die camera's... er voor de veiligheid van bezoekers staan. En om ongewenste intimiteit te, uh, te voorkomen. Bovendien mogen die beelden alleen maar worden teruggekeken... door leidinggevenden. Opnamen worden binnen 24 uur verwijderd. De autoriteit persoonsgegevens is dus een onderzoek gestart... naar camera's in sauna's. Vandaar de stelling... camera's in de sauna zijn noodzakelijk voor de veiligheid. 0800-1101 en stemmen kan... Via De Paralympische Winterspelen in Pyeongchang. En zoals iedere dag schakelen we met Pyeongchang. Daar volgt Herman van der Zand de Paralympics, de Winterspelen voor de Paralympiërs. Herman, goedemorgen. Goedemorgen. En alweer goed nieuws voor de Nederlandse equipe daar. Ja, dat gaat, uh, dat gaat eigenlijk als een trein hier. En vooral bij de snowboarders. Dit was uh, de laatste dag voor het snowboarden. En op het programma stond de banked slalom. Dan moet je uh, ja, door de bochten heen, door de kuipen en uh, tussen de poortjes. En uh, dat werd een overwinning, de, de, het tweede goud, voor uh, Bibian Mentel. Uh, je moet drie runs afleggen... En, uh, en de beste tijd die je in een van die drie runs neerzet, die telt. Wie uiteindelijk het snelste is, pakt het goud. En het was ontzettend spannend. Uh, op, in de allerlaatste run uh, wist Mental sneller te zijn dan uh, iedereen voor haar. En dat betekent dat zij uh, ja, na dus de cross het uh, tweede goud pakt. Um, ja, Het is een enorme prestatie. Het is een geweldige sportvrouw die, we weten het allemaal, heel veel heeft uh, meegemaakt. Uh, dat betekent ook dat er enorm wordt meegeleefd op de tribune. En uh, ja, dat hoort eigenlijk niet. Maar dan als het interview wordt gehouden met mijn collega Edwin Peek, dan komt de zoon en uh, de man van uh, Bibian Nentel komen daar natuurlijk op af en die vliegen haar om de nek. Niet helemaal super! Niet normaal, waar haal je die derde run vandaan? Ja, te gek. Um, ik stond boven aan de start en uh, Mico, mijn coach uh, of mijn trainer, die. Uh... <truimert> Yeah. Oh, schatje. Oh, sorry, ik zo. Kom oh, Ja, dat hoort dan toch even voor te gaan als de familie in de buurt is natuurlijk. Ja, uh, uh, het, was nog met elkaar. het was nog wel spannend, hè? Ja, het was, het, het was heel spannend, want ook in de race was Lisa Bunschoten... de snowboardster die eerder al uh, zilver pakte in die finale met Bibian Mentel... toen ze op elkaar uh, klapte, dat weet je vast nog wel. Um, en zij zette in uh, de, de tweede run uh, de snelste tijd neer. Dus dat was eigenlijk de, de tijd waar Mentel weer overheen moest komen. Uiteindelijk lukte haar dat en uh, pakte Bunschoten het brons. Er zit nog een Amerikaanse tussen uh, die het zilver had. Maar uh, het was dus niet eenvoudig, uh, deze strijd, voor Bibian Mentel. Toen ik mijn eerste run neerzette uh, had ik zoiets van... nou ja, oké, okay, dat was een goede trainingsrun. Uh, tweede run had ik een goed gevoel over. Maar toen kwam Lisa natuurlijk onderdoor. Ik denk, ja, potverdorie. En ja, uiteindelijk, uiteindelijk ben ik toch een atleet en wil ik winnen. Ik wist wel dat ik wat over had. Um, ik wist niet dat het zoveel zou zijn. Dus daar was ik wel heel erg blij mee. Hoe kan het eigenlijk dat, dat we het zo goed doen in het snowboarden... in een land waar, uh, nou ja, we hebben niet eens echt bergen... Hey. Ja, heel weinig in ieder geval. Een paar in Limburg, maar daar kan je niet snowboarden. Het is, eh, het is eigenlijk ook voor een groot deel de verdiensten van de vrouw die we net hoorden... omdat zij, eh, zij is goed in snowboarden, maar wil dat eh, evangelie verder verspreiden... en heeft een stichting opgezet, waardoor bijvoorbeeld vier jaar geleden... in Sochi al een aantal beginnende snowboarders, jonge snowboarders... Eh, bijvoorbeeld Lisa Bunschoten, bijvoorbeeld Chris Vos alvast... een kijkje konden nemen in de keuken. Eh, ze konden daar nog geen potten breken, maar je ziet ze dus hier al eh, op... of in de buurt van het podium komen... Um, uiteindelijk is de top ook niet zo breed bij het snowboarden. Er de deden vandaag ongeveer tien vrouwen mee in die categorie. Van de uh, drie Nederlandse uh, die starten. want Renske van Beek deed ook mee. Um, zijn de, top, de top vier, dat waren drie Nederlandse vrouwen, dus... Het is wel het bewijs, als je de tijd, als je de geld uh, insteekt uh, en moeite... Dan, dan lukt het vrij snel om, uh, om door te dringen tot de internationale top... Uh, bij de Paralympische Spelen. Maar je moet het allemaal nog wel even doen. En uh, het is allemaal wel, uh, laten we zeggen, in het voetspoor van Bibian Mentel. Um, voordat we weggingen, uh, zei Esther Vergeer de, de, de, de, de chef de mission... vijf medailles. Nou, daar zitten we al dik overheen hè, nu. Het zijn er nu zeven geworden. Uh, vandaag dus weer goud en brons erbij. Uh, ik zag ook alleen maar, ik was, ik was bij de piste uh, zojuist, alleen maar lachende gezichten overal. Lachende oranje mensen. Het enige uh, minpuntje misschien is dat Chris Vos niet op het podium is geëindigd. Die werd uh, vierde. Maar goed, die heeft al een medaille. Uh, Esther Vergeer lachen, iedereen lachen. De, de minister van sport Bruno Bruins was er. Uh, Maurits Hendricks was er ook. Uh, alles allemaal toe op deze ja mooie dag eigenlijk wel voor de Nederlandse sport. En kan nog, het kan nog mooier worden. Morgen eh, komen, de, eh, komen de skiers weer in actie. Ook Jeroen eh, Kampscheur, die zagen we al goud pakken natuurlijk op de supercombinatie. Eh, zijn onderdeel de slalom, hij is een technische skier. Hij kan daar hoge ogen gooien. Dus het zou een, nog wel eens rooskleuriger kunnen zijn dan, ja, het was toch wel een iets wat gereserveerde schattingen van Esther Vergeer. Die zei vijf, het zijn er nu zeven. En ja, het kan zo nog maar meer worden. Goed, gaan dat allemaal meemaken. Herman van der Zand was dat vanuit Pjongjang. Hartelijk dank. Dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. In Kastricum is onder een boerenerf een groot kasteel ontdekt, meldt de regionale zender NH. Een amateurhistoricus deed onderzoek naar de geschiedenis van zijn woonplaats... en hij kwam erachter dat er op die plek ooit een kasteel had gestaan. Ik doe wel meer ontdekkingen door dat speurwerk. En dan zegt mijn dochter heel vaak, oh pap, de ontdekking van de eeuw. Maar voor mij is dit inderdaad wel de ontdekking van de eeuw. Hij vroeg vervolgens een archeoloog om hulp en die kwam met meetapparatuur onderzoek doen. Hier zit nog echt een, een verborgen kasteel, uh, zit hier nog netjes onder, het, uh, onder de grassoden. En dat is toch wel, uh, dat is toch wel bijzonder dat, uh, ja, dat dat kasteel dan gevonden is. En dat ze dat nou uh, toch leuk kunnen, zichtbaar kunnen maken. Ja, maar het is nog niet duidelijk of het ondergrondse kasteel in Castrum, Castricum ook daadwerkelijk uitgegraven gaat worden. Kinderen die Limburgs en Nederlands praten... zijn beter in spelling dan kinderen die alleen met het Nederlands opgroeien. Dat blijkt uit twee onderzoeken van een studenten taalwetenschappen... waar één Limburg over schrijft. Aanleiding voor de onderzoeken zijn vooroordelen van ouders... om hun kinderen niet in het dialect op te voeden. Zij zijn namelijk bang dat hun Nederlandse woordenschat dan minder is... als ze ook Limburgs praten. Maar het advies van de studenten is... voed je kinderen vooral wel in het Limburgs op... als dat de taal is waar je tenminste zelf ook mee met opgegroeid. Zo'n 40 bewoners van een recreatiepark in Epen zijn van plan om volgende week met hun complete inboedel... naar het gemeentehuis te trekken om daar tijdelijk te gaan wonen. Ze moeten namelijk op 1 april van het park af... omdat de camping-eigenaar de enorme hoeveelheid dwangsommen... van de gemeente niet meer kan betalen. Gisteravond informeerde hij de bewoners en Omroep Gelderland was daarbij. We hebben heel veel problemen met de government hier. En we hebben een beslissing gedaan dat je go 1 april hier weg moet gaan. Because de because the reason therefore is we have for 300.000 euro on fines. boetes. Ja. Um, de gemeente Epe die wil van die uh, tientallen vaste bewoners af. En um, wil dat het park zich weer op toeristen gaat richten. Is het 1 april grap dit, of niet? Nee, volgens mij niet. Hij nee. zei wel you we have to go 1 april away. 1 dus. april away weg. Enfin, euh, euh, zij zijn dus van plan om euh, volgende week met die inboedel... naar het gemeentehuis te trekken als protest. Op de luchthaven van Yakutsk dan, in Siberië... is de deur van een vrachtvliegtuig tijdens het opstijgen... plotseling opengegaan. En daardoor is een deel van de lading op de baan terechtgekomen. En het ging niet zomaar om een saaie lading, brieven of pakketjes. Het waren staven goud. Uit het toestel kwamen zo'n 200 staven zo op de baan terecht. Maar goudzoekers die hadden pech, want de politie had het vliegveld snel afgezet... en inmiddels is ook alles weer opgeruimd, meldt de Guardian. Waarschijnlijk was de lading niet goed in het vliegtuig gezet... en ging het luik daardoor open. Dennis mooi met Verkeersinformatie. Eindhoven, de A67 van Antwerpen naar Eindhoven is nog steeds dicht bij Eersel. Omrijden kan via Breda en Tilburg. En de andere kant op kan je er inmiddels weer langs via de vluchtstrook. Dan op de A4 richting Amsterdam. Bij Roelevarensveen staat 4 kilometer file. Even verderop staat er bij Nieuw-Vennep een kapotte vrachtwagen. En daar is dan de rechterreis ook dicht. In totaal kost je dat zo'n 10 minuten extra... Ook tien minuten vertraging op de A15 richting Europoort. Tussen Rotterdam-Ijselmonden en Pernis staat 3 kilometer door een ongeluk. Hier is de rechterrijst ook dicht. Teruggedraaid uit 1985 nu, Grace Jones. de verschijning altijd. Grace Jones, geboren als Grace Mendoza... Jamakaans model, zangeres, actrice. En uh, dit was een hit in 1985. Slave to the rhythm dus. Het is uh, tien minuten voor negen geweest. U weet het uh, zo langzamerhand, tot aan de gemeenteraadsverkiezingen volgende week... ...praten we op dit tijdstip met kandidaat gemeenteraadsleden... ...met een bijzonder verhaal. En vandaag is dat Vanida Kadra, nummer drie op de lijst van de PvdA in Weert. Mevrouw Kadra, goedemorgen. Goedemorgen. Er is nogal wat veranderd hè, sinds de vorige verkiezingen... want toen was u nog de lijsttrekker voor de PvdA. Ja, dat klopt. Dat was uh, vier jaar geleden. En nu op nummer drie? Ja, ja dat, uh, dat klopt ook. Wat is er gebeurd? Nou ja, wat is er gebeurd? We zijn natuurlijk uh, vier jaar verder. Daar beginnen het natuurlijk wel mee. En uh, ja, goed, dan moet je ook gaan kijken van... gewoon moeten we misschien bepaalde dingen anders gaan doen. Want uh, ja, zoals u weet... Uh, zitten we toch wel een beetje in de hoek als pvda zijn, waar de klappen vallen. Ja. Dus wellicht dat dit met deze constructie eh, anders uit zou kunnen pakken. Maar goed, dat, dat is vooral een landelijk verhaal natuurlijk, dat de PvdA ook klassen heeft. Ja, ik snap dat dat dan ook wel doorcijpelt naar het, het plaatselijke. Maar wat hebt u dan verkeerd gedaan dat u niet meer de nummer één mag zijn? Nou, absoluut niet verkeerd gedaan, want uh, het is zeker geen brevet van onvermogen. Sterker nog, ik ben ook voor de Partij van de Arbeid de wethouderskandidaat. Mochten wij in de coalitie komen. Maar ja, het is gewoon... Uh, ja, ook misschien wel niet meer van deze tijd dat de nummer één ook per definitie uh, de beste moet zijn. Of de wethouderskandidaat moet zijn. Dus we gaan, uh, we gaan het gewoon anders doen. Maar ik heb er natuurlijk wel een beetje in verdiept. Uh, het, is een, het is ook een strategische keuze, hè, begrijp ik. Er is iemand onderweg uh, opgestapt, die is voor zichzelf begonnen. Klopt, klopt. Dat was uh, ongeveer 2,5 jaar geleden. Ja, en, en die vertegenwoordigde een bepaalde groep mensen die uh, misschien nu wat minder aansluiting heeft bij de PvdA. En ik begrijp dat de nieuwe lijsttrekker dat gat een beetje moet opvullen. Dat is inderdaad uh, de strategische keuze geweest. En ook hopelijk de bedoeling dat het ook volgende week zo gaat uitpakken. Welke groepen zijn dat dan die u nu niet meer. Uh, of laten we zeggen die meegegaan zijn met, met die andere mevrouw? Nou, we denken toch dat, dat uh, de. 60 plus er is hier in het weer. Het een beetje toch in die doelgroep. Oké, okay. dus uh, het profiel van die lijsttrekker is wat, wat opgeschroefd, wat ouder geworden. Ja, onze huidige lijsttrekker is volgens mij rond de koers van 60 op dit moment. Oké, okay. nou kijk, dus dat is, dat is dan uh, strategisch gezien handig. Uh, zo proberen een beetje de stem van de wat oudere weertenaar mee te pikken. En u zegt van, ik heb de toezegging gekregen dat als we in het college komen, dan mag ik de wethouder zijn. Ja, dat klopt. Dus, uh, en die staat nog steeds. Wat, wat hebt u de afgelopen vier jaar kunnen bereiken? Nou, het is natuurlijk. Uh, we hebben de afgelopen vier jaar in de oppositie gezeten. En dan is het al uh, met z'n tweeën. We zijn met z'n drie begonnen. Maar helaas is er tussentijds dus iemand uh, vertrokken. Maar ik denk dat we toch als uh, PvdA-fractie zijn. die hier in de Tweertse vooral een heel constructieve partner zijn geweest. Ook richting het college. En uh, je moet natuurlijk ook strategisch denken, het worden dus net al gevallen... op het moment dat je met z'n tweeën in een oppositie zit... dan moet je je zegeningen tellen... en uh, op het moment dat uh, bepaald beleid wordt uh, ontwikkeld... dat je daarbij aanhaakt... en ook daarin je PvdA-puntjes kunt meescoren. En wat zijn dat voor puntjes dan als het over wie het gaat... Nou ja, dan, dan valt er bijvoorbeeld te denken aan uh, armoede. En dan met name uh, als het gaat om uh, kinderen die opgroeien in armoede. Dan, dan gaat het toch echt om dat sociale beleid in, in die hoek. Dan gaat het bijvoorbeeld om het beleid uh, rondom uh, vluchtelingen... ...slash statushouders. Dan uh, gaat het om jeugd- en jongerenbeleid. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, overgewicht bij jongeren. Het inzetten op dat iedereen kan sporten het inzetten op uh, de bouw van sociale huurwoningen. Dus ja. wat dat betreft denk ik dat we zeer zeker tevreden mogen zijn... over de afgelopen vier jaar. Nou staat u plaats drie. U zit nu met twee mensen in de raad. Dus maar afwachten of dat dan lukt. U bent wel eigenlijk een, een campagne ook voor uzelf begonnen, begrijp ik. Hè? De slogan is Liever Vanida. Ja, om precies te zijn. Liever Vanida 5.3. Ehm... Um, ja, een, een campagne voor mezelf uh, zeer zeker. Gelukkig hebben we in de PvdA ook een traditie waarin dat kan. Uh, nu overigens ook weer. Dus het is ook absoluut niet van uh, dat dat betekent... dat ik niet achter uh, het standpunt van, van de, de PvdA hier in het weerste sta. Helemaal niet, maar het is juist de bedoeling om alle krachten te bundelen... en zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. Maar dan zou je met voorkeurstemmen erin kunnen komen? Dat is in het verleden in ieder geval ook altijd het geval geweest... Dus dat is ook de opzet voor uh, volgende week woensdag. Ja, oké. Okay, maar dat wordt dan nog weer even lastig voor de nummer twee dan. Als, als, jullie al, als het jullie al lukt om die twee zetels te houden. Ja, dat, dat klopt. En, uh, maar goed, dat is natuurlijk wettelijk zo bepaald. Um, en dan zou je misschien aan de voorzijde al moeten gaan kijken... naar de samenstelling van de lijst en wie op welke plek komt. Maar het is uiteindelijk aan de kiezer. En uh, als de kiezer uh, de nummer drie of wie dan ook liever in die raad wil hebben... en uh, ja, dan, dan, dan gaat het inderdaad ja. op die manier. En dat ja. is uiteindelijk onze democratie. Nou zei u net zelf al, ja, de PvdA gaat het even niet zo heel goed mee... De laatste, bij de laatste verkiezingen. Wordt u ook niet eens moedeloos van wat er allemaal in Den Haag wordt bekonkeld en gedaan... en waar jullie dan op uh, lokaal niveau ook last van krijgen? ja dat, dat ten eerste, maar dan zie ik bijvoorbeeld dat er volgende week dinsdagavond alweer een groot landelijk debat is. En dan denk ik, ja, dat, het, het gaat helemaal niet over de landelijke verkiezingen. Het gaat om lokale verkiezingen en laten we het daar ook vooral bij houden. En laat de kopstukken in het Haagse zich vooral bemoeien met het Haagse. En laat ons ons werk gewoon hier doen in, uh, in de gemeentepolitiek. Ja. En in dit geval in Weert. Ja. We blijven u volgen. Kijken of het lukt om uh, in ieder geval in die raad te komen. Uh, de nummer drie dus van de lijst van de PvdA in Weert. U hoorde het verhaal van Vanida Kadra. Hartelijk dank voor het gesprek. U ook bedankt. De Boekenweek op zaterdagavond wordt traditiegetrouw afgesloten... Wij hadden geen dag later moeten komen, mevrouw. ...met een special van het Simplistisch Verbond. Scheurgras. Het thema daarbij is natuur. Vandaag in Spraakmakers. Kees van Kooten. Heb je wel een eitje gegeten? Over de natuur, de satire van nu en de erfenis van het Simplistisch Verbond. Wij zo'n eitje met de paas zijn...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 NPO Radio 1.